...met bejaarde thuis Rustenburg. Goedemiddag. Ja. Goed, ik zal het doorgeven. Prettige kerstdagen. Dag, mevrouw Berg. Goedemiddag, meneer Berg. Goedemiddag, Goedemiddag en meneer Meijer. En meneer, houdt u nou eens op met dat meneer Meijer? We kennen elkaar al zo lang. En Hans is toch een doodgewone naam? Zeker, meneer Meijer. <laughs> Hans. <laughs> Ja, we zijn het niet gewend. Het is niet zo makkelijk voor ons. Ach, nou een paar keer weet u niet beter. U bent al wel helemaal gekleed, zie. We zijn ook zo opgewonden. We konden niet langer wachten. U zult vast en zeker een heerlijke avond hebben. Oh ja, dat is waar ook. Uw zoon heeft opgedaald. Thomas? Wanneer? Een paar minuten geleden. Was er iets bijzonders? Hij wilde weten of u al klaar was. Zie je wel, Henk. Ze rekenen op ons. Kalm nou, Betsy. Hou je nou rustig. Ja, ja. Ik zal mijn best doen. En, zei hij verder nog iets? Nee, hij wens ons alleen prettige kerstdagen. Mijn lieve Thomas. Wat een schat van een jongen zie ik toch. 35 jaar en nog altijd mijn lieve jongen. Nou, denk je nog niet zo op. Anders kunnen we niet weg straks. Goed, beloof ik je. Ga het toch even zitten? Oh, ja. graag. Dank u. Er hangt al zo'n echte kerststemming in de lucht. Hè? Ja, dat vind ik ook. Het is lang geleden dat we kerst weer samen met de kinderen hebben gevierd. Ik verheug me ook erg op. Komt u vanavond nog terug, mevrouw Berg? Ik weet het echt niet. Wat denk jij, Henk? Nou, het is moeilijk te zeggen. Misschien vragen ze ons wel daar te blijven logeren? Misschien, wie weet. Het zou het heerlijk zijn. De kleinkinderen smorgens aan mijn bed. Je ja, mag je weer veel te druk, Betsy. Stil nou maar. Hebt u al gezien hoe prachtig de tafel gedekt is? Wie zit er op onze plaatsen? De zuster en de zwager van mevrouw Kutscher. Ik wist niet dat mevrouw Kutscher een zuster had. Ja, ze zitten op uw plaatsen en de zaal wordt helemaal vol. Ik hoop dat u allemaal een heerlijke avond zult hebben. Vorig jaar was het echt fijn. Ja, heel erg mooi. Dat wordt het zeker. Ik hoop dat u het ook fijn zult hebben genoemd. Oh ja, vast en zeker. U hebt geen idee wat een lieve zoon wij hebben. Tot ziens, van mij. Onder ons gezegd, Henk. Zo'n kerstfeest hier is toch niet te vergelijken met kerstmis in je eigen familie, hè? Natuurlijk kun je dat niet vergelijken. Als ik er nog aan denk hoe het thuis was. En bij ons dan? Weet je het nog? Ja. Toen waren nog jong. Maar vanavond zal het vast en zeker ook heerlijk zijn. Ik wou dat Thomas nog maar kwam. Dat lange wachten is niet goed voor je. Hoe laat is het? Half zes. Hoe laat zal hij komen? Hij zei tussen vijf en half zes. We zijn te vroeg naar beneden gegaan. Dat is jouw schuld. Je had zo'n haast. Oh, gelijk, ik was zeenuchtig. Het was bitter geweest als je nog even was gaan rusten. Het kan wel laat worden vanavond. Ik hield het boven niet meer uit. Zo, gaat u vanavond uit? Ja, maar Thomas, onze zoon... Oh, ja, het is wel wat anders om het in je eigen familie te vieren, hè? Ja, maar er zullen hier ook heel veel gasten zijn vanavond. Ja, ja, ik krijg zelf ook gasten. Maar... Nou ja, ik wens u in ieder geval een prettige avond. Ik u ook. Zalig kerstfeest. Arme ziel... Ze is zo jaloers. De kinderen hebben er helemaal vergeten. Wat is het leven toch vreed? Tja, Betsy, zo is het. Maar onze Thomas heeft zijn oude vader en moeder niet vergeten. Zul je niet te veel drinken vanavond, Betsy? Ik proost alleen maar met jou. Ja, maar de dokter heeft je uitdrukkelijk verboden. Eén keertje per jaar. Als je bij je kinderen wil, mag je toch wel? Nou, een, een heel klein beetje dan, hè? Wees me niet bezorgd. Ik wil nog een poosje doorleven. Ja, ja, maar toch vergeet je je nog wel eens. Ik wil nog genieten van het leven. Maar zouden ze de tafel neerzetten, denk je? Geen flauw idee. Het is al zo lang geleden dat we bij hem waren. Waarom zijn we eigenlijk niet uitgenodigd... bij de eerste communie van Anton? Ze hebben het vergeten. Vergeten? Ons? Ze had het zo druk met alles. Zouden we ons toch wel even kunnen opbellen? Thomas had blijkbaar geen tijd. Zoiets kan ik nou echt niet begrijpen. Denk daar nou maar niet meer aan. Misschien wou Erika er ons niet bij hebben. Hoe kom je daarbij? Erika ziet ons liever gaan dan komen. Nee, nee, dat zou ze niet durven. We zijn toch de ouders van Thomas? Zeg, Henk... Ja. Zouden we Anton zijn cadeau vandaag kunnen geven? Nee, dat geloof ik niet. Waarom niet? Ze konden het wel eens verkeerd opvatten. Hmm. Het zou net lijken alsof we ze eraan willen herinneren... dat ze ons niet uitgenodigd hebben. Je hebt gelijk, Henk. Zoals altijd. Dat zal zich heus wel eens een gelegenheid voordoen. Natuurlijk. Ze zullen ons er wel eens vaker vragen... We hebben wel een mooi cadeau voor Anton gekocht, hè? Ja, erg mooi. Hoe laat is het, Henk? Bijna zes uur. Waar blijft Thomas nou? Pech met de auto misschien. Als er maar niets gebeurt. is... Dan vind je nog niet op. Als iemand niet precies op tijd is... dan wil van iets zeggen dat er iets gebeurd is. Maar hij is al een half uur te laat. Geen wonder met die enorme verkeersdrukte op de weg... Ja, ja, ik heb gelijk. Iedereen is op weg. Krakzinnige wereld. Geen mens blijft meer thuis. Hoe zie ik eruit, Henk? Je bent mooi. Zoals altijd. Ik voel me ook zo gelukkig vandaag. Ja. Geluk maakt de mens mooi, Betsy. Weet je nog, Henk, toen Thomas een klein kereltje was? Dat hij... Hm? Begin je weer met je verhaaltjes over vroeger? Dat hij... Weet je nog... Dat hij onder de kerstboom in slaap viel? Tja, ik weet het nog. Het was toch zo'n mooi kind. Bijna net zo mooi als zijn moeder. Hoe laat is het nu? Tien voor half zeven. Ik maak me ongerust, Henk. Bel ze op. Ik denk er niet over. Zij bellen ons nooit op en dan moeten wij hen zeker. Ja, maar. Ik, ik, ik moet weten wat er aan de hand is. Ik bel niet. Dan doe ik het. Uurt u voor tijd te belachelijk om je zo op te vinden. Doe nou, Henk. Bel nou op, alsjeblieft. Nee. Nou, dan ga ik bellen. In gesprek. Zie je nou wel? Er is niemand thuis. Ze zijn onderweg. Maak nog geen paniek, alsjeblieft. Henk, ik zei in gesprek. In gesprek? Erika aan het bellen en, en Thomas is onderweg hier naartoe. Nog even geduld, liefje. Ik, ik ben ongerust. Er is helemaal geen reden voor, Betsy. Thomas heeft een uur geleden nog opgebouwd en iedereen prettige kerstdagen gewenst. Ja, maar waarom komt hij dan niet? Misschien heeft Erika nog wat vergeten. Ik had alles een week van tevoren al in huis. Ja. Jij was een geweldige huisvrouw, Betsy. Erika is ook een goede huisvrouw. Ja. Bij haar mag je nauwelijks zijn voet op het vloerkleed zetten. En vooral nergens aankomen. <laughs> en gebeent als je als ergens durfde te morsen. Ik vind dat allemaal zo overdreven. Het lijkt als soms ons wel een Oh, Nou, overdreven jij, Henk. Erika houdt van netheid. Dat zijn grenzen. Nou, geen kwaad woord over Erika. Ze is de vrouw van onze Thomas. Dat hebben we gemerkt, ja. Lieve hemel. Hou nou maar op. Het is nu niet het moment voor zulke opmerkingen. Zometeen komt Thomas en we rijden eens auto naar hun huis. En daar staat een grote feesttafel. Een kerstboom vol met lichtjes. En er zijn cadeautjes en... We zullen heel gelukkig zijn. Betsy, je maakt je weer veel te druk. Henk, is mijn pony mooi? Ja, schat. Erg mooi. Ik wil mooi zijn. Mijn kleinkinderen moeten trots zijn op hun grootmoeder. Ja, er zijn veel grootmoeders, maar, maar, maar zo jong en, en zo elegant als ik. Kom Betsy, ga nou zitten. Hoe laat is het nu? Kwart voor zeven. Het is al donker. Wat kan er toch gebeurd zijn? Ik weet het niet. Meneer Meijer? Hans heet ik. Ach ja, Hans. Hoe laat begint de kerstviering? Om half acht. Bent u nog niet weg? We wachten op Thomas. Hij zal zo wel komen. Als er nog niets gebeurd is. Ja, misschien pech met de auto. Ja. <laughs> Vroeger gingen ze met een rijtuig. Dan wist je tenminste zeker dat je aankwam. Maar tegenwoordig? <laughs> ja, ja, toen was alles veel eenvoudiger. Het leven is wel erg veranderd. Dat is allemaal voorbij. Ja, toen Henk. Henk, ga eens kijken. Huh? Misschien staat Thomas buiten te wachten. Uh, mevrouw Berg, misschien... Ja, ja, als u zin hebt, dan, dan kunt u wel bij mij... Nee, nee, dank u. Hij is erg vriendelijk, maar, maar hij zal zo wel komen. Nou, prettige avond dan maar. En tot ziens. Prettige avond. Ze vinden het wel wat leuk dat we niet afgehaald worden. Waarom denk je dat? Ik ken de vrouwen. Oh, kijk eens. De mensen gaan al naar de eetzaal. Nee, nog niet. Ze gaan nog een eentje wandelen. Het is zulk mooi weer. Maar, maar het is al avond. Ja, het is al avond. En ik had zo gehoopt dat we bij Thomas nog thee zouden drinken. We hebben nog helemaal geen thee gehad vandaag. Je had ook zo'n liefje. Ik heb dorst. Zal ik een glas water voor je halen? Nee, ik wil thee. Ze zetten nu geen thee meer in de keuken. Zullen we naar onze kamer gaan en daar een potje thee maken? Ben je niet goed wijs? Thomas kan ieder ogenblik komen. Nou, Dan moet hij maar wachten. Nee, ik, ik wil geen thee. Vanavond wil ik wijn drinken. Ga nou zitten, Betsy. Je maakt jezelf doodmoe. Ik ben veel ongeduldig om te gaan zitten. Ja, Betsy, ga zitten. Uitrust, ik heb genoeg. Liefje, ga nou zitten. Nee, nee, nee dan komen de kreukels in mijn port. Toen ik een klein meisje was, zou ik ook nooit gaan zitten als ik een nieuwe jurk aan had. Al kon ik niet meer op mijn benen staan, ik ging niet zitten. Hoe laat is het, Henk? Kwart over zeven. Henk. Ja, Betty. Wat denk je? Zou Thomas nog komen? Betsy, wat ga je nou in je hoofd? Jij gelooft ook niet meer dat hij nog komt. Hij zei dat hij zou komen. Dus komt hij. Henk, ik... Ja, Betsy, stil nog maar. Ik wil er niets meer over horen. Laten we maar naar onze kamer gaan. Zal ik me naar mij vragen of er nog een plaatsje voor ons is? Dan blijven we hier. Wat zullen de mensen zeggen? Iedereen weet dat we naar de kinderen zouden gaan. Ja, dat is zo. Hoe laat is het? Bij half acht. Zullen we maar we naar boven gaan. Ja. Laten we maar naar boven gaan. Kerstmis. Meneer Berg, Rob Gerrits. Mevrouw Berg en de Leeuwen. Mevrouw Koetsjer, Dogi Rugani. Hans Meijer, Frans Vasen. Technische realisatie Herman van der Lely en Ad van de Ven Assistentie Bram Hengeveld Regie Harry Bronk